Serosa krijgt bezoek. Die twee gasten aan zijn deur, zien ze? Mhm. Uh huh Zouder Wat is er? We moeten nu spreken. Het is urgent. Deel die microfoon is maar bij. We hebben een nieuw plan, Miguel. Je kunt niet verkeerd. De politie zal niks vermoeden. Heb je het gehoord?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 Maar weet, Miguel, het is zeer simpel. Doe ze daar waar ze het niet verwachten. Gelach. <laughs> waar jij denkt dat ze het niet verwachten? Alle aandacht zal naar één persoon gaan. En die persoon laten wij die zo'n gemoeid. En de publieke opinie in Spanje? Als ze horen wie deze keer als slachtoffer gevallen is? Al wie tot die bende behoort is, onze vijand. Onschuldige vermoorder? Daar hadden we geen rekening mee. Anders zal Baskerland zich nooit van de Spaanse tyrannie bevrijden. Ademas.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 Ik wil die terroristen levend in handen krijgen. Natuurlijk. Kunnen we? Ja, voor mij wel. Miguel, dan is dat ook, hè? We hebben haar al een paar dagen niet meer gezien. Ja, ze moeten rond deze tijd op z'n landen. Waar is ze geweest? Uh, in Tenerife, denk ik. Denk je?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 Een tijd is te kostbaar om te verdoen aan zo'n loser gelijk Hij Breng hem weg, Bruinhoop. Met plezier, commissaris. Kom. De garwe. Rustig. Eda, eila. Commissaris. Ja. Ik heb nieuws over die andere kerels. De ene is dood. Ai, ai, ja, ja. Ja, gestorven in de ambulance. Hij heeft de volle laag gekregen. Hij had papieren op zak op naam van Carlos Santiago...